wij beginnen de les 165 op de pagina Koef kaf 120 aan het einde van de vorige les vertelde hij ons dat eh, Habakkuk herinnerde zich de tijd van zijn dood die hij doorgebracht eh, tussen die twee perioden van voor, voor zijn eh, doodgaan en na zijn opwekking uit de dood. En door, de, door deze herinnering aan zijn dood, uh, dat bracht bij hem uh, vrees. Wekte bij hem vrees op. Vrees van, van wat in hem, met hem gebeurde en nu is hij in volmakte toestand maar die vrees dat zijn eigenlijk de de massagiem, de massage die hem in staat stelt om uh, man te doen opbrengen en dat is ook gebeurd dat daarmee dus gaat, die, gaat hij zichzelf verbinden met het leven van de hoge wereld dat, en in de hoge wereld, dat is de wereld van Abouhima. Dat in de, in juist, voor jezelf in verbinding te stellen met de hoge wereld, met Abouhima, dat is, uh, in die, als men daar komt, dat is dan de opwekking uit de doden. En dat heeft Elisha voor hem gedaan. En dat, zoals so, so Habakkuk zelf zegt, ik hoorde wat Hashem deed aan mij, dat ik, de sma dat ik smaak smaakte, dat ik smaak had van die andere wereld, en ik ging vrezen. En vrezen, zoals wij dat hebben we gezegd, ook vorige keer, is hier A, hier A, en hier A, is ook, gemateria 216. Dus, hij werd opgewekt, door Elisha, door het getal 216, en we zien wel, dat het ook, het woord hier A, dus de kracht, die daarmee correspondeert, is, uh, hij heeft, telt ook 216. 15. Weet hij, en nu gaat hij ons uh, de slot, nu komt de slot van uh, de, zijn uitleg van deze auto. En hij geeft ons een geweldige onthulling. Nu is de plaats voor onthulling. En dat zo moeten we wennen, dat het zo so is het in het geestelijke, kan niet anders. Zowel, ik ben blij dan, moet blij zijn, met passages, die, waar ik verhulling voel, dat ik snap niets, en als de andere kant, dat ik wel voel wat enige houvast. Vijftien. Wegenij de aatik, nikraoot Shanim Kadmoniot Zestim Vhu Mifhinat Mashe Hamalhu de Adam Kadmon Zeifintin Mitla Beshet Bahem Vhen Kadmoniot Mitsintum Alef Achtin Kmo Adam Kadmon Kijk wat hij zegt. We gingen 15 En zie hier. Hazad de Atik, de zeven onderste van de Atik, die heeten Shanim Kadmoniot, die heeten de vorige voorafgaande jaren. Zestien. We hoeven en dat is vanuit van het aspect dat Malchud van datgene, van het feit, feit dat de malgoed van de Adam Kadmon, van de wereld Adam Kadmon, ze met la bij hen is, ingebed in hen. We hen, Kadmoni Jood, en die jaren zijn, waarom zijn, en die jaren zijn Kadmoni staat het, voorafgaande jaren, Vroegere jaren. wat is, wat we denken Vroegere. dat slaat op de met simcum, met sorry, van de eerste Zimzum zij behoren nog tot de eerste Zimzum 18, kmo Adam Kadmon, net zoals de wereld Adam Kadmon. Dus met andere woorden, atik, we hebben geleerd ja, dat de atik, de eerste parzu van de wereld atselu die is eigenlijk een tussenfase tussen de wereld Adam-Kadmon welke wereld is opgebouwd naar de eerste Tzimtzum en de tweede Tzimtzum waarbij in de eerste Tzimtzum is alleen, was alleen uh, Tzimtzum gelegd dus beperking gemaakt alleen op de Malchut Negen sferot bovenste sferot mochten wel ontvangen en de laatste niet. Dus de wereld werd opgebouwd, Adam Kadmon, dus de eerste wereld, werd opgebouwd naar de dien. Ja, dien en uh, zo. So. Dus de is alleen maar dien. Negen sferot die kunnen wel ontvangen, de tiende niet. Dat is de strenge opbouw van de eerste wereld. En de tweede symptoom is dat, uh, dat is de Malgoed die echte, de letter H, de onderste letter H van de naam van de Hawaii is, op haar eigen plaats. Terwijl de tweede symptoom en, en er was geen mogelijkheid meer om in de, vanaf de, in de eerste als of als gevolg van de eerste symptoom om in die Malgoed het licht, het hoge licht binnen te laten komen dus dan uh, in, de, in de tweede zemtzoom, of door de tweede zemtzoom Hashem heeft het zo gemaakt dat deze goed die steeg op overal in elke, elke treden, steeg die op naar onder de Chogma. en maakt zichzelf klein maar aan de ene kant is het maakt zichzelf klein, dat woord klein lettertje he ja, van de naam van Abraham zoals we dat geleerd bij bij het scheppen van hen, zoals we dat geleerd hebben. Maar aan de andere kant, dus aan de ene kant klein, oké, okay, klein is natuurlijk, is, betekent minder licht, minder, minder kracht, minder wens, niet, niet licht, sorry, minder avioed, minder wens, Zij verkiest, minder avioed, minder wens, maar wel, licht, verbonden met, ze is dan verbonden met de bina dus ze kan ontvangen dan, chassadim, nou, geweldig. He? Op die manier, dat um, is de tweede situation. Nou, de attic is opgebouwd eigenlijk, de attic is, moet je zo zien, de attic is, in de attic zelf is uh, inge ingebed de malgoed van de adam kadmon zelf. En daarom is het niet gebruikelijk. Het kan men, men kan, de atik zelf kan je niet gebruiken. Dat is de innerlijke atik. Die kan je niet gebruiken voor de... Die wordt niet... Die schijnt niet aan gedurende 6000 jaar. Ik bedoel, er zijn wel uitwerkingen, maar het is niet, men ontvangt niet van die, van, die, van die atik. Maar aan de andere kant, er bestaat dus de, de atik heeft dus zijn verbondenheid, dat is van de kant van de, zijn verbondenheid met de atik, zijn wortel in de eerste zinzo. Maar de atik heeft ook verbondenheid met arigantbeen, dus die, waarbij dus wel uh, de verbondenheid bestaat ook met de tweede simsum. Laten we zeggen dat binnen deze, binnen de eitig is eitig van de eerste simsum en daarop zit, zo kunnen we zo ruw voorstellen, ons de eitig van de tweede simsum. En dat is wat, wat hij ons nu vertelt en zeer belangrijk, wat, wat heeft, wat heeft Habakkuk toch welke vorm van verlichting van het licht van correctie heeft die ontvangen. De correctie van de eerste of de tweede. En we zien hier iets, iets geweldigs wat hij ons nu vertelt. Dat, kijk wat hij zegt ons. Acht naar de punt. We, he, we een man bij Rot beschiet hij Ela niet. Ella begmar het ikun. Kijk, beschiet hij 20 alfes niet. Mij Rot 21 het ikun de simtsum bet. Basot, hij zeira de Avraham. 22, kan nog daar. En nu geeft hij ons een geweldig uitleg, wat voldoende al is. Hoewel, er zijn ook vragen. Kijk, hij had gezegd net dat, in die dat zit ingebed, maar goed van de Adam Kadmon. In de zeven onderste zit ingebed, maar goed van de Adam Kadmon. Dat al wekt bij, bij ons vraag. Waarom? We hebben geleerd. We hebben geleerd dat de zeven onderste van de malgoed van de hogere wereld, uh, die zijn ingebed in de drie eerste, ja, in de drie eerste van de lagere of in de ketter van de lagere. Dus, en dan hier zegt hij dat, dat de malgoed van de Adam-Kadmon, dat is dan de zeven onderste van, van de malgoed natuurlijk, dat die zijn ingebed in zeven onderste van de Atik. En dat is dus niet verwonderlijk als hij zegt verder dat het van de Atik die van de Tzemtzum Alef is. En die is afge, als het ware afgerukt van de wereld at Die heeft niets te maken met wereld, de wereld at is een overgangsfase. Dan is het wel begrepen. Maar ook zijn er vragen natuurlijk. Doet er niet toe. En dan zegt hij dan. Dat deze. Deze van Tsimtsum Alef. Van de Aetik. We hebben een namen rood En die. Die zeven. Van de Aetik. Die van de eerste Tsimtsum. Die schijnen niet in gedurende de 6000 jaar. De regel 19 Ella bij Gmartikun, maar alleen schijnen ze alleen in de Gmartikun. Dus, dus na de correctie, na de algemene, algemene Gmartikun. Goed opletten wat hij zegt over de algemene Gmartikun. Ki besiete twintig alfisch nie, want gedurende de 6000 jaar... Dus van onze scheppings. De van onze wereld. We doen de scheppingsjaren van, van, van, van, van onze wereld. Leven van onze wereld. Meerot zat. Kijk wat hij zegt ons. Schijnen de zaad van de aatik. De zeefens onderste van de aatik. Mijf genaat. de Zemtzum bet. Vanuit het aspect van de tweede zemtzum. Tikun de instelling van de tweede simtum. Dat is wat wij ontvangen, uh, wat de, de schepping ontvangt gedurende die zesduizend jaar. Ja, duidelijk. Want die Malgoed zit dan verborgen in de hoofd, ja, in, de, in de kop, in de hoofd van de aardig, en kan niet, dus die, die eerste, daar krijgen we geen, geen licht, maar de zeven onderste wel, ja, de zeven onderste wel van de attic, die wel besoot ze, ira de Avraham. Dus als tweede symptoom in het geheim van kleine letter Hey. van de Avraham, ja, van Avraham, herinner je nog, bij hun, bij Hibaram, beter zeg niet, niet goed, bij de Hibaram, de Hibaram. Dus bij het scheppen zoals in de scheppingsplan in de brechite staat geschreven. Bij het scheppen. Uh, en daar zit een klein lettertje hey, afgedrukt die dus uh, dat uh, op de, op de zin speelt op dit op dit tweede zinto. Canada zoals het bekend is. Alles komt. Alleen doorgaan, alleen doorgaan en niet. Uh, proberen zo met je hoofd alleen opnemen dat en begrijpen, niet begrijpen gewoon doorzetten, gewoon, gewoon laten gaan, laten jezelf gaan en weten waarom je doet, wij leren dat om de wegen van Hashem en natuurlijk is het, wij die beperkt zijn door de tweede simsum en nog meer dat het voor ons uh, moeilijk is om ons, om de wegen van Hashem die losstaan van het lichaam, van het lichamelijke om die, om die ons eigen te maken dat is natuurlijk moeilijk daarom steeds moeten we door het leren gaan we ons we onszelf bevrijden van die van niet van het materiële maar ook naast het materiële binnen dit materiële gaan we dingen extra krijgen ...van uh, het goddelijke En dat brengt... De, ...dat juist brengt... De, ...het begrijpen... Uh, ...het ervaren... ...van de ware... ...realiteit eigenlijk... ...wat de mens... Uh, ...wat de ziel van de mens ervaart... ...na het heengaan. Dat proberen wij... ...hier op aarde... ...en dat is ook onze taak... ...om niet te wachten totdat onze ziel... ...daar vertrokken is... Want en maar hier dat doen, wat is het dan, de, wat heeft dat voor zin als ik weet dat het mij toch toekomt? Uh, wij moeten hier, alles wat we hier verwerven, hebben wij ook uh, in, de, in de toekomstige wereld. En niet anders. Dus daarom is het beter hier, omdat hier proberen we steeds verder te worden. Annam, Gabak en u hoe even kijken naar die kabbalook, wat met hem, uh, wat wat is in hem, welke welk, welk, welk, wat heeft nu uh, ontvangen? Amnama kabbalook met dat to te herra o to drie en mo begmaratikun, welke zachale jidkasher vier en twintig beinon Shanim, kadmoniyot, de atik, bakoea hachibuk, 25, uthiyat ha metim, shezacha al Yidei elisha. Punt. 22 na de punt. Amnam, echter Habakkuk, mitato zijn dood, dus zijn fysieke dood. Die haraoto Legamre heeft hem volledig uh, gezuiverd, 23. Kom op, zoals in de algemene gmaartikun. Dus, staat het niet in het algemene gmaartikun of in het individuele gmaartikun? Natuurlijk in het algemene gmaartikun, want, ja, want als, als iemand zich zuivert in de, zijn individuele gmaartikun, zijn lichaam bleef nog bestaan. Heel? Zijn lichaam moet je dragen. Dus, maar hij, is, hij bleef, zijn lichaam is, is nog intact. Terwijl eh, Habakkuk, zijn lichaam was al dood. Daarom deze dood wat hij onderging, eh, zuiverde hem helemaal. Zoals in de Gmartikoen. welken, en daarom, Zagha is hij waardig geworden, Legit kasher, om zich te verbinden, 24 non, Shanim kan maniot, met deze vroegere jaren, dus met die, met die zeven onderste van de Atik, maar ook geef wat die zegt ons, van welke, welke jaren, wij we weten, we hebben het geleerd, de Atik, dus van de Atik, bakoch door de kracht van de geboek, van de Omaelsing, 25, hem, en, het opst en de opstanding uit de doden, ze de Elisha, die hij waardig werd door Elisha. Elisha heeft hem dus opgewend. En, gaat u verder ons nu vertellen. We zijn sommer. 26. Dus eigenlijk, heeft die uh, bereikt door zijn, door zijn dood, en dan weer opstanding, heeft die bereikt eigenlijk de de atik van de eerste simtzu. Dat is echt iets wat aan de mens die leeft hier op aarde is het onmogelijk, want het lichaam blijft, fysiek omhulser en het lichaam blijft wel, dus, maar omdat hij al dood geweest was, dan we hebben dat ook, er gebeurde ook denk ik, ook met mensen hier in deze wereld, die die, jij hoort het wel goed, je moet het wel gewoon geloven, wat zij ze zeggen natuurlijk. Dat we hebben geen andere, andere, andere gereedschap om dat weer te verifiëren. Maar er zijn mensen die dus die ook klinisch dood hebben ondergaan. En daarna vertellen ze dat ze hoe geweldig het leven wat zij zagen, hoe, hoe, hoe bevrijd waren ze van, ja, van het lichamelijk, et cetera. En toen kwamen ze tot leven, en hadden ze, toen Transformeerde dat hun leven. Vaak worden de mensen die dan uh, zeer dan betrokken, zeer veel doen dan aan geestelijke aspect, geestelijke. Er zijn mensen die uh, geweldige dingen ervaren door dat soort of door calamiteiten dat ze ergens in, in een geweldige, een dodelijke situatie terecht zijn gekomen, maar in, in, in het bijzonder dus, dat zij echt dood erf, ervoeren. Zoals de klinische, klinische dood is eigenlijk, een, eigenlijk dood. Omdat eigenlijk is het, staat het gelijk aan de dood, de vo volledige dood. Waarom? De mens is absoluut onbewust meer. Dus het is, is niets werk bij hem, het is alleen dan fysiek iets werkt, maar hij is niet bewust daarvan. Dus het is net als dood. En dan zien ze die wonderen, zien wat ze zeggen, de wereld, van alles zien. We ze schauw 26. Waar de avadete li bakere de aainu atara 27 wa ir a shizaha bakere shanim baed Mitato. 28. Jehoon. Hayehu. Hier het tweede woord in plaats van de letter nun. Moet het hij he zijn. Het is gewoon een scanfout. In het tweede woord van de 28. Daar na De laatste letter is nun. Maar moet hij zijn. She. hier legit 29 be shanim de Atik Derta hem kijk wat is zegt ons we show mer 25 en dat is wat is over and... say 10 20 pa deze dat wat dat is het de, de vers van, de, van Chabakut, die dat hij zegt tegen de schepper, pa'alga, de daad wat jij had gedaan aan mij, bakeref shanim, te midden van de, of, te midden van de jaar, de no dat wil zeggen, hatahara, der de zijverheid, 27, wa'ira, en de vrees, je die hij waardig werd, bakker of Shanim, te midden van de jaren, bij het met het in de tijd van zijn dood. 28. jaar hoon, die zullen zijn, zijn leven. Dat is de schepper, het vervolg van dat vers. Hashem zei dat, die zullen zijn van uh, de jaren van zijn leven. Shemikoach ha -ira zo, dat door de kracht van deze ira, van deze vrees. En we weten dat vrees is 216, ja. Door de kracht van deze vrees, dus de vrees, door die vrees werd bij hem ook uh, opgewekt. Juist die vrees. eh, uh, dat is dan die, ook die 216 uh, letters, ook dat is wat overeenkomt met wat um, Elisha bij hem had opgewerkt, dus Elisha heeft gebracht, gebracht aan hem 216 van mad. en die vrees is Mad, man, dus precies hetzelfde, man gaat omhoog, maar Mad komt naar beneden. Iske zal hij waardig zijn. Wat, wat heeft Hashem had gezegd? Dat zullen zijn jaren zijn. Wat betekent dat? Dat door de kracht van, de zijn, van deze vrees met andere woorden wat de schepper had gezegd zal hij Chabakuk zal hij zich verbinden 29 bij non shanim kad de atik met deze vroegere jaren van de Atik. Dus van de Atik van de zeven onderste, van de Atik van de eerste Zinsum. Eigenlijk die wij niet ervaren, nie, wij kunnen komen niet aan doen aan 6000 jaar, we kunnen we ervaren die niet. Maar hij hey, dus komt eraan om zich te verbinden met de zeven onderste van de Atik van de eerste Zinsum. Shah dat deed, dat dat leven, wat hij zal verkrijgen, dertig, de regel 30. Hem Ha'im niet Ha'im, dat is het eeuwig leven. Dus wie zich dus verbindt met de, zoals hij deed, met de, de vroegere jaren, dus de zeven onderste van de Atik, van de Atik, uh, van de eerste zum, dat is de, het eeuwige leven zonder enig uh, dood zien. Dertig. Naar de punt. We zijn zomer. Hoe kan dat? Hij leeft toch. Hij is, zit toch in, in, zijn, in zijn lichaam. Hij is nu tot leven opgeroepen. Hij uh, uh, is nu opgewekt tot leven. En op zijn tijd zal hij toch zijn lichaam weer doodgaan. Hoe kan je dan, dan zeggen ons dat zijn leven is, dat die verkrijgt dan het eeuwig leven? En nu goed opletten, dat is een goede vraag. Ja, hoe kan dat? Hij kreeg, oké, okay, nu is nieuw kreeg die dan de verbondenheid met de zeven onderste van de ATIC. Van de eerste. Symptom. Maar oké, okay, hij leeft nu het eeuwig leven. Maar hoe kan hij dan leven, nu eeuwig leven, als zijn lichaam toch wel na zoveel jaren weer dood zal gaan? En nu goed opletten wat hij ons vertelt straks. Wat betekent dat eeuwig leven? Het blijkt dus dat eeuwig leven wat hij, wat hij verkreeg, dat dat is ook te proeven en te beleven. Terwijl de mens in zijn lichamelijk kostuumpje, lichamelijk pakje zit. En dat is geweldig iets. Kijk nou wat je ons vertelt. Dat is iets wat ondenkbaar is. Men, men denkt eerst altijd aan dood. Dat dood in de toekomstige wereld. En dan zullen wij dan bevrijd worden. Kijk goed hoe, wat betekent het leven. Um, het eeuwig leven wat. Ook hier men kan proeven. Zoals Chabakuk heeft dat gedaan. En natuurlijk, dat zoger vertelt ons omdat alles is in een lichaam, alles is in een mens. Wat de zoger vertelt over Chabakuk, de mens kan het ook zelf simuleren. Dat. Ja, dus modelleren, zelf dat doen, in plaats van niet te wachten totdat het zo, totdat het, totdat het die, totdat die al dood is, maar zelf die die Handelingen, innerlijke handelingen te doen, om dat eeuwig leven te verkrijgen. Kijk okay, wat is. Yes. We zet dertig we zes shomer. We hol man eenendertig the deit kascher non shanim kadmonijot, hain tweeën dertig het kascher bij tiki niksharubo achayim lanezak. Kijk nou voor de zoger zelf ons deze suggestie, uh, wat bij ons opgewekt wordt, expliciet uh, vermeldt. De, de zoger gaat nu opeens, uh, verspringt zoger van het algemene aspect, uh, Marco, ja, naar, de, naar het bijzondere aspect. Zie je? Kijk nou goed, wat zoogers, na, juist omgekeerd, naar van het uh, bijzondere aspect in aanzien van de gebakkoek. Kabakuk naar het algemene principe wetmatigheid die er is. 30 let op, 30 wat ik zeg. We zeggen maar dat is wat de zogar zegt. Voor iedereen die het hoort, we horen man en iedereen, ieder 31 en die het kasher bij een ontsanim kan manjot, ieder die zich verbindt met deze. Vroegere jaren, het leven, de regel 32, het leven wordt aan hem uh, verbonden. Want het leven wordt aan hem uh, verbonden voor eeuwig. Dus iedereen, zegt hij, ziet dat niet alleen bij die, die man die gabakkoek, uh, maar iedereen kan het. Iedereen die, iedereen die zichzelf verbindt met die, met die zaad van de atik, uh, die dat voor eeuwig leven verkrijgt. En nog steeds hebben we niet de, het antwoord op de vraag, ja, oh, hij is toch een mens. Ja, zijn lichaam gaat uh, toch wel na, straks na zoveel so jaartjes weer uh, uh, de aarde in. Ja, kijk eens. En hier, vizé Schomer. Bakeref, Shanim, Todia. Ja. Lehaudarga ja. Darga, de linker kolom, de eerste regel, de ledba, hayen klein al ieddei hatahara shizacha tvei basibat mitato tibel habon et tikuno hashalem dri shahala venaasa saga baet mitato kanal vea zafir nemca le. אחי לגהי דרגה דילת בא חיין קל שגוף פייף ממלכות דמלכות שאין בישוולה שום זיווג זס קודם קמרא תיקון זייף הנה יתאם קבל גם הדרגה הי אחאים שילא nu laat je ons zien, wat betekent het eeuwig leven, hier op aarde, kijk goed op dit, of hier op aarde of een gmartikun doet erin doen, maar wat betekent het eeuwig leven? Natuurlijk dat naar gmartikun, naar de algemene gmartikun, zal geen citra agra meer zijn, zal de mens natuurlijk transformaties ondergaan, natuurlijk ook het lichaam van de mens zal andere vormen, waarschijnlijk iets andere substantie hebben, wat er ook mag zijn, wij weten niet. Het is, maar het is verder voor ons niet belangrijk in welke jasje. de mens zal verhuld worden. Maar het zal wel het eeuwig leven blijven. Hij zal in eeuwig leven blijven. En nu kijk wat hij ons vertelt. Dat opent de ogen. 33. De rechter Kolom, de regel 33. We zeggen en dat is wat hij zo zegt. Maar shanim Todia, dia, midden, of in het midden van de jaren zal eh, zal jij eh, te weten komen. En we hebben daar geleerd, en in, aan het begin, bij de vertaling van de bij de vertaling van deze oud in Hasulam hadden we geleerd dat, dat laten weten zal je, zal je het weten zal het jou zal je komen te weten dat dit betekent licht ontvangen weten betekent daad betekent, betekent licht ontvangen betekent dat dat, dat, dat betekent dus dat Beker of shanim, te midden van de jaren, tot die, betekent, zal jij licht ontvangen. Met andere woorden. Le welke licht let op, le for darga voor die traptreide. De linker kolom, die eerste regel, de ledbach, in klein, welke traptreide absoluut geen, helemaal geen leven heeft. dat is het opleven, dat is dat eeuwig leven, dat er bestaat een traptrede in elke mens, die geen leven heeft. En dat wordt opgewekt. En dat is dan, dat eeuwig leven gaat, het licht komt in die traptreden. En geen mens op aarde leeft, die licht heeft in die traptreden. Je vindt geen heilige. geen papa, geen rabbi, geen geen uh, weet ik veel uh, guru die licht krijgt in deze traptreden. En dat is goed wanneer je kabala leert. Dan word je niet, kan je niet, uh, word je niet, kom je niet onder indruk van de mooie charisme die iemand heeft. Ja, Mooi baard en mooie, alle andere dingen. Want je weet hoe intrinsiek hoe mens van binnen eruit ziet. En weet je dat het, jij gaat niet dus aan de uiterlijke scheen menen dat iemand iets in uh, petto heeft dat hij niet heeft. Dus geen mens normaal heeft en op één één, één plaats bestaat een mens waar geen leven is. Natuurlijk weten we waar het is. De plaats waar, waar geen leven is. Dat zegt Ki alidee hatahara want door het zuiveren, door de zuivering Shizagatwei, Bisebaat met Atoll, die hij waardig werd, door, of niet waardig die hij verdiende of die hij waardig werd, van, uh, om de reden van zijn dood gaan. Door zijn dood gaan verkreeg je de zuivering. Elke ziel na, na de dood gaan verkrijgt zuivering verkreeg de bon de bon, dus de malchut de partsoe van de bon van de mal, malchut verkreeg de volledige correctie de wat betekent dat? dat die opgestegen was Ja, dat zoals de ziel stijgt op dat so is, is de opsteging van de bon die de mens de drager daarvan is die stijgt op, dat die opgestegen was. En is geworden tot Sage, zoals Bina, zoals de Hoge Wereld. Bij het met in de tijd van zijn dood, dus ter, wanneer hij dood, toen hij dood ging, kanal, zoals boven gezegd werd. We aas, en dan vier, nimt blijkt het. Dus dat leha hahir daar voor die traptreden waar geen, absoluut geen leven is, waarin absoluut geen, in het geheel geen leven in is. Shehu vijf, maar mal goed, de welke traptreden is, mal goed, de mal Daar komt nooit licht, door, nooit licht tot de gmartikun, tot de algemene gmartikun, komt nooit licht daarin. Dat hij Dat voor deze trap de, Van de malchut, de malchut is er absoluut geen zivug. Voor, alvorens de gmartikun de algemene martikun, daar is geen zivug uh, wordt gemaakt op die, om, om het licht um, uh, daar in te het licht daarin te laten komen. Dus daar is de, is de plaats van de duisternis. Elke mens heeft deze duisternis in zichzelf. Dat is de zwarte gat. Die iedereen eer of laat ontdekt in zichzelf. Ja, en, en daarom is het, wij letten niet erop. Wij moeten altijd werken, niet met dit zwarte gat. de malgoed, de malgoed, goed. Maar op de bov, bov, bodem, de tweede bodem. Dus de zin. ja, de, de, de, de de bodem van de tweede simtsoen. hinei atad, en nu. Dat zie hier, dat nu ontvangt ook deze traptreden haar leven. Dus door zijn gaan en zijn absolute zuivering door zijn dood en dan weer opwekking uit de doden, verkreeg zijn malgoed, en omdat hij daardoor kwam te ervaren uh, die zijn zin dus kwam dus uh, te ervaren de zat van de atik van de tsimtsum alles daardoor ook zijn uh, malchut de malchut van Habakkuk krijgt licht dat is het wat hij zegt dat is het eeuwig leven van Habakkuk eigenlijk wat is eeuwig leven en, en nu het is het interessant direct komen wel de vragen kwamen ook bij mij op wat, wat bereikt dan wat is het nou het verschil tussen wat, tussen, eh, wat nu eh, het eeuwig leven van Habakkuk ja, na zijn dus door die twee periodes in zijn leven eh, doodgaan en het en opstanding uit de doden en bijvoorbeeld de die, die, die, die rechtvaardigen die hun eigen persoonlijke martikun hebben bereikt persoonlijke martikun eigensoort like, Moshe Ari Juda Aslag ja, ze waren natuurlijk nog, in, nog, in, nog een aantal van de mensen die dat wel hebben gekregen. Ge, wat is het verschil tussen hen en... Zij hadden toch wel een zekere leven, ja... Een vorm van eeuwig leven moeten behaald te hebben. Of niet? Ja, zo'n vraag stel. Dus die... Dus wat betekent het? Wie, is, wie bereikt de Gmartikun, zijn persoonlijke Gmartikun? Hij die volledig zichzelf uitgecorrigeerd heeft gedurende 6.000 jaar. Dus zijn eigen zinzumbed zum, heeft hij gecorrigeerd. Hij heeft alles gebracht naar, terug naar de acijur. Dat is de is, is persoonlijke Gmartikun. Persoonlijke Gmartikun, dat de mens steekt op stijgt op innerlijk naar de Atsilut. Ja, dus de wereld in Bia in zijn, in zijn innerlijk brengt die al de krachten van die Bia, dus die zitten dan onder de klipoot min of meer, die brengt die naar de Atsilut. Dat is de persoonlijke ik maar Wat is dan het verschil tussen hem en en Verkrijgen die anderen dan wel ligt in hun maalgoed, de maalgoed? Nee. nee, natuurlijk niet. niet dat? Het is wel volmaaktheid. Het is een vorm van volmaaktheid, hebben zij. Maar het eeuwig leven niet. Nou, waar, wat doen wij dan? Wij zeggen toch dat wij het eeuwig leven willen verkrijgen, ook door onze studie, et cetera al het verlangen en de weg naar het, naar, het, naar het eeuwig leven is al het smaken van het eeuwig leven hè. maar volledig zoals Habakkuk ook daar zijn er wel eh, ma manieren om deze wat is dan wat ontbreekt dit aan ons om dat te bereiken zoals Habakkuk alleen het doodgaan. Want, je of niet, alleen het, de fase van het doodgaan ontbreekt het aan ons. Want de fase van het eh, brengen ons in overeenstemming met het hogere, steeds hoger, steeds um, uh, door het leren, door het aanpassen van je leven, door steeds de kilim ja, transformeren je ook van een Ekelium, dat kan. Oké, okay, iedereen kan het doen, uh, maxim, maximum half van zijn eigen ziel. Maar doodgaan, dat is iets wat ons ontbreekt, van de zuiverheid. Zonder die zuiverheid kunnen wij die, die hoge, die, die knallende zivug niet laten maken op die, op die malgoed de malgoed. Ja, dus... Daarom had ook Hashem tegen Moshe gezegd. Niemand kan mij zien en blijven leven. Dat betekent, het lichaam maakt brengt als het ware die, die discrepantie naar regenschap. Het lichaam moet dood gaan. Dus hoe moeten wij dan... Er zijn dan manieren, de mens kan helemaal opgaan, in het dood gaan, vooral onze generatie. En niet de generatie is daarvoor. Niet de generaties van, van bijvoorbeeld de geweldige generatie van Rabia Akiva. Ze hadden geweldig, ze hadden gigantische, uh, die tien die door de Romeinen werden, werden. En een verschrikkelijke, gruwelijkste dood. Hadden zij. Dus. Uh, die, uh, hadden ze gebracht. En dat was wel tycoon voor hen. Dat is voor uh, algemeen. Maar. Zij moesten dood gaan. Omdat hun zielen waren nog niet. Van de zielen van de komende wezen. Aan de vooravond staan. Aan de vooravond van de markt Van de. Uh, de komst van de dagen van de marsier. Daarom zijn ook wij zijn erg diep bij de dood. Wie is de dood? Malchut de Malchut. Dat is de dood. Wij zijn erg diep bij de waar, bij het ware dood. En da, waarom? Het is de dood en het leven in die licht. Goed opletten wat ik probeer te zeggen dat is het dood en het leven, absolute leven, eeuwig leven, en absolute dood, is het juist hem, is het hem verbonden, uh, aan die malgoed, de malgoed, nergens anders. Terwijl daar, hadden ze nog, uh, de generatie, dus die tien, die tien grote, van de Kiva en anderen, die hadden nog, uh, die hadden ver, nog ver, van de malgoed, de malgoed. Natuurlijk hadden ze hun eigen, op hun eigen niveau hadden ze ook gekomen tot zo diep, tot de, tot maar de, hun zielen waren nog niet van, van de tijd, ook van de zielen, de incarnaties van de zielen waren nog niet van, dat, van de tijd, zoals het, van de komst van de Mashië. Daarom, bij ons kunnen wij wat voor hen eigenlijk onmogelijk was, zij moesten het met hun hoofd bekopen eigenlijk met zoals die verschrikkelijke uh, en ook andere, in andere generaties kijk nou hoeveel uh, overs heeft het opgeëist van en van het, heel, het hele gevolk van Hashem en ook van rechtvaardigen uit andere volkeren, hoeveel mensen hebben opgeopend, opgeoverd of werden gedood, door, juist door, van, door, voor het heilige. Dat was allemaal nodig, omdat anders kon het niet anders. Ik bedoel, stap voor stap was het nodig, om die, omdat men kon anders niet nog zichzelf eh, corrigeren, zonder heen te gaan, dood te gaan, echte ware doodgaan, als ook eh, tycoon brengen in deze wereld. Zoals bijvoorbeeld met Joshua het ook hetzelfde was. Het was nodig, nog in die tijd, om, om zichzelf op te overen. Om zichzelf ook fysiek op te overen en daarna tot eeuwig leven te komen. Terwijl uh, oké, okay, in Habakkuk we zien dat het zo'n erg speciaal geval met Habakkuk, oké, okay, dat is zo is het geworden, maar de Zohar ook verklaart ons, dat, dat komt bij de Torah, dus de Torah tijd daarna laat ons ook zien, en de Zohar laat ons zien dat het uh, mogelijk zal zijn, en nu in de tijd van de komst van de Mashiach is het wel mogelijk om jezelf, omdat wij zijn bewust en wij zijn erg dicht bij die ontknoping. En een ontknoping is de, maal goed, de maal goed. En daarom is het voor ons al mogelijk, terwijl wij leven nog, om te komen tot zoiets fenomenaals wat anders eh, alleen door de dood, door de echte fysieke dood, mogelijk geweest. Maar wij gaan verder nog... Uh, hij vertelt het ook geweldig in de volgende Oud. Ook, ook verband legt ook, ook met de individuele gemarticum. Want ook dat is de vraag. ja, wat Met de individuele gemarticum. Wat is het, uh, het niveau van het leven. Dat verkregen, verkregen, wordt, verkregen wordt door individuele gemarticum. En wat we zien bij... Bij Chabakuk, bij, uh, En wat bijvoorbeeld uh, denkbaar is ook bij Josje. Dat zijn wel van dezelfde karakter. Van oplevingen uit de doden. En wij we zien wel dat de Torah zich degelijk bezighoudt met het opleven uit de doden. Want opleven uit de doden betekent steeds opleven van de kilim in de mens en brengen hem naar in die traptreden waar geen licht was, brengen licht. Dat is opleven van de dood.